9 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Holland is begonnen met bijeenkomsten... naar aanleiding van de problemen bij de hogeschool. In Diemen kregen 450 studenten en hun ouders... uitleg van bestuursvoorzitter Terpstra. Afgelopen tijd bleek dat studenten van in Holland veel te makkelijk een diploma kregen. Eind vorige maand verscheen een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie. Vier HBO-opleidingen van in Holland werden beoordeeld als zeer zwak. Ongeveer 90 studenten kregen ten onrechte een diploma. Terpstra is aangesteld om orde op zaken te stellen. Hij zei in Diemen dat de hogeschool te groot is geworden en dat hij de opleiding weer wil teruggeven aan docenten en studenten.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 Het weer vanavond nog wat buien, vannacht opklaringen... en kans op mistbanken, minimaal rond 8 graden. Morgen overdag veel zon, middagtemperatuur dan tussen 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files op de A16 van Rotterdam naar Breda... drie kilometer voor de randweg Dordrecht. En een file op de A28 door wegwerkzaamheden. Van Amersfoort naar Utrecht, tussen Soesterberg en Knopend Rijnsweert, ook 3 kilometer. Dit is radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee en half over 9. South Park bestaat 15 jaar. Zometeen hoor je welke aflevering van deze tekenfilmserie... nou voor de meeste opschudding heeft gezorgd. En uh, de komende week hoor je ook elke dag een andere aflevering van South Park... die, die ook bijzonder was en voor opschudding heeft uh, gezorgd. Um, verder, militair historicus Christ Klep, die is de gast. Hij vertelt over de oorlog in Libië... en hoe hij eigenlijk sinds die oorlog in Libië een soort ster is geworden. Want hij zit ongeveer elke week bij Paul Witteman. En wil je meekijken hier in de studio? Dat kan, kan je ook Lieke bekijken. Die gaat nu ranking de op bnntoday.nl. Ranking the news. Lieke Veld, goedenavond. Ha, hallo Willemijn. Op 5 ouders hebben er weer een zorg bij. 12.000 jongeren die zijn verslaafd aan gamen. En meestal zijn ze al depressief en hebben geen vrienden. Dus ja, wat doe je dan? Je sluit jezelf op in je kamer om de hele dag naar een beeldscherm te staren. 7, à 8 uur per dag vermaak me erin, dus waarom zou ik het niet doen? Ja, goede vraag. En het wordt eigenlijk ook pas een probleem als het gamen verder gaat dan een spelletje... en je hele leven gaat beïnvloeden, zoals bij deze jongen. Ik heb een vriend en, die, en toen tikte ik hem aan... en toen werd hij helemaal boos en agressief en zo. Nou, en dan zit hij gewoon helemaal verslaafd achter zijn computer... met energyblikjes en chips en alles bij zich. Jongens die zijn veel vaker gameverslaafd dan meisjes... Dat komt omdat het vaak agressieve en stoere spellen zijn. Vooral de vette beloningen die maken deze games zo verslavend. Bedoel Als jij een goud zwaard vindt ergens, dan zeggen andere spelers... zo, dat is een mooi goud Terwijl ze zelf misschien nog met een houten rondlopen. Dat is zwaard. Dat is echt zo 2010. Op vier, de nieuwe bischop van Rotterdam. Dat is meneer Hans van den Hende. Dames en heren, zoals u weet is vanmiddag in Rome bekendgemaakt... dat paus Benedictus... Monsieur van der Hemde benoemd heeft tot bischop van Rotterdam. Oh, sorry. Monsieur. En dat wordt je natuurlijk niet zomaar. Je wordt gevraagd. Er is geen sollicitatieprocedure. Er komt geen advertentie in de krant. Bisschop gevraagd. Hij staat bekend als een conservatieve man. Maar toch ben ik erg benieuwd naar de toekomstplannen van Monsieur van den Hemde. Nou, dat kan ik op dit moment niet zeggen. Want ik ben in dat bisschop niet ingevoerd. Ik ben nu in Breda werkzaam. Tot 2 juli ben ik ook bischop van Breda. Moeten wij dan tot 2 juli wachten of kun je misschien toch een tipje van de sluier oplichten? Ik denk wel dat het van belang is eh, dat je eh, als bischop zorgt eh, dat het geloof eh, bewaard wordt. En orthodox betekent op een rechte weg, op een juiste weg. En ik denk dat je niet zwalkend bischop kunt zijn.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 Maar waar ligt dat nu eigenlijk aan dat het nu zo droog is? Ja, dat heeft vast te maken met de klimaatverandering. Hoe je dat ook bent, dat verkeerd. En ik zei zojuist al, je moet bijvoorbeeld uh, denken aan het creëren van meer waterbuffers. Oh, maar als de polkappen smelten, dan uh, komt dat vanzelf allemaal wel goed. Je gaat niet over een één nacht ijs. Uh, dat, dat hoeft in dit geval natuurlijk ook niet. Uh, je ziet het aankomen. Op twee vandaag. De NAVO die heeft weer doelen aangevallen in Tripoli. En Libië is niet zo blij dat de NAVO zich weer met hen blijft bemoeien.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 Het lijkt erop dat Muammar Gaddafi steeds minder aanhangers heeft. En veel lokale besturen in Libië die steunen nu de rebellenregering. Op nummer 1, gratis bellen en sms'en, dat zit er niet meer in bij KPN. Want mobiel surfen, dat gaat geld kosten. Maar daar krijg je natuurlijk veel voor terug. Wij gaan uh, extra service leveren en wij zullen blijven investeren in uh, onze netwerken. Zodat de kwaliteit van onze dienstverlening uh, zo goed blijft of nog beter wordt uh, ten opzichte van de huidige situatie.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 Dit was Ranking the Nieuws en morgen is weer een nieuwe. Lieke, dankjewel. Het is feest. In South Park dan, want het South Park, de serie, bestaat 15 jaar. Nou ja, even voor die mensen die het niet kennen. Je weet wel, die tekenfilmserie uit Amerika met die dikke, met Cartman. Uh, Kenny, die gaat altijd dood. En waar alles en iedereen het moet ontgelden. Van negers tot joden en van roodhagen tot homo's. Alles en iedereen wordt er beledigd. Um, met seriekenner GJ, GJ, J een rare naam, GJ. GJ Kooiman. Ja, goedenavond. goedenavond. Is dat gewoon jouw voornaam? GJ? Gerrit Jan. Gerrit Jan. dan nou, noem ik je ook ja. Gerrit Jan. Seriekenner, uh, fan van het Eerste Uur. En um, Jij gaat voor ons deze hele week uh, wat opvallende uh, afleveringen selecteren. En de eerste is welke? Trapped in the Closet. Oftewel eigenlijk de meest controversiële aflevering die Zuidpark ooit gedaan heeft. Trapped in the Closet. Wat gebeurt er in die Zuidpark aflevering? Het is de Zuidpark aflevering waarin uh, Kyle zich uiteindelijk aansluit bij Scientology. Ja. Um, en nee, eigenlijk wordt natuurlijk de hele Scientology-kerk voortdurend, uh, uh, zo gaat dat bij South Park op de hak genomen. Uh, luister even mee naar een fragmentje. Look, Stan, we're really getting concerned about this cult you're getting into. Cult? Scientology isn't a cult, Kyle. I've read all this stuff and it's based on fact. Dude, L. Ron Hubbard was a science fiction writer. He lived on a boat with only young boys and got busted by the feds numerous times. I did not. Those are rumors put out by people who are afraid because they don't know the secret truth. Ja, ja. <laughs> Karel Ka Ka zit zich te verdedigen en uh, zij vallen hem aan omdat het een grote, een grote bende is daar. Ja, klopt. Het, ja, het leuke is van die aflevering niet alleen uh, Scientology, maar ook een van de bekendste aanhangers, natuurlijk uh, Tom Cruise. De acteur, die wordt ook op de hak genomen. Even nog een fragmentje. Dad, Tom Cruise won't come out of the closet. What? Tom Cruise locked himself in my closet and he won't come out. Mr. Cruise, Mr. Cruise, come out of the closet. no. Come on, Mr. Cruz, this is ridiculous. I'm never coming out. <laughs> waarom? is dit nou? Ik bedoel, ik vind het grappig, maar leg het even uit. Ik bedoel, wetenschappelijk ja, het, het, gezien, waarom is dit het, nou een goede aflevering? Het, dit is een goede aflevering omdat ze eigenlijk constant tegen alle heilige huisjes dat hebben behalve zijn omdat uh, Isaac Hees de stem van chef. Zit bij Astrology en na negen zoenen hadden ze iets van ja, we kunnen het gewoon niet meer maken om tegen elke religie in ons aan te trappen, maar niet tegen de meeste hypocrieten allemaal. En vandaar dus inderdaad deze aflevering. Uh Opeens Scientology en Tom Cruise uh, ontzettend de grond intrappen. Ja, ja, en dan Tom Cruise moet uit de kast komen. over het feit natuurlijk dat hij bij Scientology zit. Daar gaat het over. Dat ja, je... En dat hij eigenlijk ook wel homoseksueel Precies. is. Precies, oh, ook dat natuurlijk. nog. En ja. het, is, het, is, het is een redelijke heel geweest rond die aflevering. Cruise uh, zat op dat moment voor Mission Impossible. Uh, bij hetzelfde uh, moederbedrijf waar je kom. Ja. En die heeft schijnbaar gewoon geëist dat de aflevering daarna nooit meer uitgezonden werd. En die, uh, de herhaling werd in één keer geschrapt uh, en verplaatst en dat soort dingen. Dus. De, de schijn ligt er nog steeds op dat Tom Cruise toen gewoon gezegd heeft, als jullie hem nog een keer uitzenden, dan doe ik geen promotie voor het film. Ja. Nog even, uh, de serie eindigt. Uh, deze aflevering met een directe reactie van de Scientology Kerk. Scientology is just a big fat global scam. Oh, we are gonna sue you! What? Yeah, you think you can say our religion is a lie? We'll sue you, buddy! You can't make fun of Scientology, kid. We are going to sue your ass and your balls. Yeah, that's right. Okay. Well, go on then, sue me. We're going to. Okay, good. Do it. I'm not scared of you. Sue me. <laughs> ja, en, ja, heerlijk. Ja, eerlijk. En die stem, um, die chef, die, dat is natuurlijk die, die, die grote dikke neger die daar altijd in de, in de schoolkeuken ja. staat. Die stem, die man die dat inspreekt, die, die zei ook, nou, de groeten, ik doe niet meer mee, hè, hierna? Die zei nou de groeten, ik stop ermee, ik heb er geen zin meer in. Uh, die probeerde er alles voorbij te halen en de makers hebben toen gezegd van ja, als hij heeft al negen seizoenen lang elke keer zijn salarisstrookje opgehaald als we de, de Joden, de christenen, de moslims, iedereen te graven namen en nu die met zijn eigen uh, geloof aan de beurt is, wil hij in één keer een andere behandeling hebben. Dat kunnen wij niet achterstaan, Dus we willen hem in daarvoor zorgen. Als hij het zijn wil weg wil, dan uh, laat hem gaan. Ja, en sindsdien is het exit-chef. Goed, je dankjewel Gerrit-Jan Kooyman. Morgen dan spreken we je weer over een andere aflevering van Zoutpark. BNN Today. Zo meteen. Um, Evert Santegoed, ja, die weet wel de baas van privé. Met hem gaan we het hebben over de Breukhoven-files. En uh, dat weet je misschien wel. Hans Breukhoven, zijn vrouw Connie, oftewel Vanessa, daar is ingebroken. En dat zou hun dochter en haar Marokkaanse criminele vriend hebben gedaan. Zo meteen hoor je hoe dat zit. En het songfestival is net begonnen. We bellen een fan die al twee weken, uh, al twee weken serieus in Düsseldorf is en dan nu eindelijk bijna in de zaal zit voor de eerste halve finale. If I ever see you again, I'll be your toy on Yeah, you know it's true And I'll promise you it Well, now hoorde je van Mama's Gun. Het is dinsdag en dat betekent natuurlijk dat we de gebeurtenissen... uit de wereld van media en entertainment bespreken... met onze eigen Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. We hebben het over een, een, ja, een, een curieuze zaak. Namelijk oh. um, uh, het Roddelblad Privé. Roddelblad, het blad Privé. Um, van Evert Zandgoeds. Die heeft het politiedossier in handen gekregen over... Die kluisroof uit Huizen Breukhoven. Je weet wel, ja. Konnie en Hans. En dan moet jij even, even kort samenvatten hoe zat het ook alweer met die kluisroof. Ja, ik zal even de uh, herinnering ophalen. Uh, Constanza werd er vorig jaar december van beschuldigd dat zij de kluis van haar vader Hans Breukhoven zou hebben leeggeroofd. En dat zou ze samen hebben gedaan met haar partner Mohammed K. en Dien's broer. En die zit ook allebei nog vast op verdenking hiervan. En Constanza heeft uh, in voorarrest gezeten en moet eind juni nu echt voorkomen om te kijken ja, of zij ook schuldig wordt bevonden de ja of de nee. Oké, okay, en even, even voor de duidelijkheid, Hans Breukhoven is natuurlijk de ex van Connie Breukhoven. alias ja. lang geleden, Vanessa. Dan zijn we weer met z'n allen op de hoogte. En uh, Constanza, dus die dochter, die, die zit nu niet vast, begrijp ik? Nee, die is weer op vrije voet. Die moest onlangs wel ook al uh, voorkomen, maar zij is wel vrijgelaten. En de twee heren zitten nog steeds vast. Ja. En die moeten dus wachten tot eind juni uh, wat er mee gaat gebeuren. Het extra vervelende hieraan is natuurlijk wel dat uh, haar partner ook nog eens de vader is van haar twee kinderen... Die in die tussentijd, zoals zij ook vast zat, bij Connie weer in huis woonde. Ja, en haar partner is dus die man met K die vast zat. Eva, het is Ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja als dat. Ik het horen, dan is het duidelijk, hè? Dan is het duidelijk. Nou ja het, ja, het is ook wel een beetje. Dan denk je, waarom dan nou juist bij die familie? Uh, hoe kan dat toch? Ja. ja, nou ja, ze hebben de gemoeder altijd bezig gehouden natuurlijk, dat was altijd wel wat. En ja. kinderen hebben er altijd een grote rol in gespeeld, maar dat het spookje van hun met die adoptie en kinderen laten delen in je grote geluk zo zou aflopen, ja, dat had toch echt niemand kunnen denken. Nee, nee, waar, waar ik heel benieuwd naar ben, voordat we het verder inhoudelijk over die zaken hebben... Hoe komt dat politiedossier in jouw handen en in de handen van ja, privé? Het is gek dat ik die vraag wel verwacht had. <laughs> en dat is ik voorbereid. Omdat ik, ja, ik ga daar niks over zeggen. Dat is echt het geheim van de SMIT. Over onze bonnen doen we uh, geheimzinniger dan over ons onderwerp. En ja. Uh, ja, dat is gewoon, iemand moet daar belang bij hebben. En als ik er zelf over nadenk, dan zie ik eigenlijk niet wie daar nou belang bij heeft. Het is niet Constanza, het is niet het is de vriendenkring van Constanza. Want ja, wat hebben die eraan om die hele zaak weer mm -hmm. op te rakelen? Maar aan de andere kant. Connie en Hans hebben er ook helemaal niets aan dat dit op straat ligt. Dus ja, ik, ik, ik ben er zelf niet uit. Ik weet alleen waar, die, waar die, doos, die schoenendoos met dat hele dossier lag. Daar hebben we hem opgehaald en toen was hij van ons. Onwaarschijnlijk verhaal weer, vind ik echt. Ja. Is het een beetje een spannend politiedossier... Nou, er staat echt, de, de raarste dingen staan erin. en Je ziet ook uh, heel goed hoe de politie te werk gaat als er zo'n aangifte wordt gedaan. Constanza is al eerst afgeluisterd, toen pas opgepakt. Heeft mm. daar met vrienden over zitten praten, dat de, de vader nu gebeld had, dat hij die, die, die inbraak ontdekt had. En hij heeft uh, vanaf dat moment in alle gesprekken van alle betrokkenen uitgetypt in dat politiedossier terechtgekomen. Maar dit heeft Constanza over, over de telefoon met vrienden besproken? Ja, ja, en je ziet ook echt, uh, uh, ja, uh, het gesprek met, met haar vader bijvoorbeeld is uitgetypt in het dossier terechtgekomen. Kon je niet bereiken? Ja, had je al een paar keer ge sms? Ja, heb ik niet bereikt. Uh, nou, maar nu spreek ik je toch. Ja, hoe zit het met die inbruik? Goh, wat vervelend voor je. Ja, er is breuk over dan en niets is verzekerd. En ja, de politie heeft het allemaal meegeluisterd, opgenomen meegeluisterd en uitgetypt. En wat zijn nou de, de, de, de dingen die eruit blijken? Ja, die echt in de richting wijzen van haar, van Constanza, van die dochter. Nou, dat is toch wel de code van de kluis. Daar wisten niet zo heel veel mensen. Ineens is die deur open. Hè? Ik wil niet zeggen dat ze de deur open heeft laten staan. Maar ze had er wel de mogelijkheden om, om de, de, de, de vrienden zonder sporen van braak naar die kluis te leiden. Die kluis die stond niet in de hal beneden. als je binnenkwam. Nee, die was verstopt in de, in de voormalige kleedkamer van Connie. Dat moet je toch ook weten. Uh, dat wijst veel in haar richting. En, en Constanza kant... wist ook de code, kennelijk. Ja, die wist, was wel een van de mensen die de code wist. Ja. En uh, ja, hoe het gaat aflopen van haar, dat weet ik niet. Het zou best kunnen dat nu alle publiciteit er al in... Evers had bijvoorbeeld zelfs een liedje, hè, wat is het laatste nieuws over Constanza... of de melodie van Bonanza, dat de rechter denkt van nou die vrouw is al zo gestraft, die komt met schrik vrij. Maar voor de andere, voor een andere verdachte in het verhaal ligt dat anders, juist dan die die al eerder veroordeeld zijn in een soort gelijke affaires. En heb jij het idee, want het, het waren iets van bijna duizend platzijden, hè, dossier? Een heel dik ja, dossier. 80, ja, ja. Heb jij het vermoeden dat Hans, als je dat dossier leest en die telefoongesprekken uh, naleest, het vermoeden al had dat het misschien in de richting van zijn dochter moest Nou sterker, nog, hij heeft vanaf de eerste dag nadat hij de, de, de, die, die stal ontdekt had, hij zat er op vakantie, maar toen hij terug was in Nederland, vanuit Thailand, heeft hij onmiddellijk gezegd dat hij in die richting moesten gaan zoeken. En als je onmiddellijk je dochter aanwijst als mogelijke dader, dat geeft wel aan dat er tussen die twee in elk geval heel veel scheef zitten. Ja, maar wat is er, want, want die, die uh, Mohammed K., haar vriend die vastzit, dat is een, een bekende crimineel schijnt het hè? Nou, hij heeft verschillende veroordelingen op zijn, op zijn naam, dat weet ik wel. Dat wordt niet in het dossier genoemd wat precies. Oké. Okay. Want er is veel weg, hè? Geloof ik. Allemaal horloges en, en aandelen ook? Ja, horloges, en, en auto, aandelen voor 2,5 miljoen. Maar dat is natuurlijk so. heel moeilijk om niet te veel. die, die, die te verzilveren. Dus ja, het klinkt heel goed, 2,5 miljoen. Uh, of dat nou daadwerkelijk de opbrengst is die zij eruit uh, zouden kunnen hebben. Uh, munt uit uh, kunnen slaan, dat, dat valt nog te twijfelen. Nou, wij hebben altijd op vrijdag een BNNT een, een, een, een misdaadrubriek. En op dinsdag dus de entertainmentrubriek. Nou, dit past eigenlijk in beide. In dit, dit is natuurlijk ook. Het is, wel, ook wat jij zegt het is bijna niet te geloven het is nee, nou tot vrijdag vanessa is, en Connie breukhoven is al zo'n verhaal ja tot vrijdag ja. Ja. en dan nu ook nog dit maar um, ja. dat... nou, heeft wel voor het eerste sympathie weer in jaren van het Nederlandse publiek. Dat kost, kost 2,5 miljoen. Maar <laughs> het is wel heel erg uh, heel veel empathie heeft ze inmiddels. Van god, die zou het toch maar doen met de beste wil van de wereld aan zo'n adoptieavontuur beginnen. Hè? Eerst in Constanza. Later nog drie kinderen erachter gaan. En dat, dat die, die stank voor dank Dat spreekt er wel heel erg uit bij nou de Ja, de, ja de, Dat, dat, nou, dat vind ik, ik, ik een beetje overdreven. Alsof je alsof je een kind adopteert en dan krijg je dit. Nee, maar Willemijn, wat er natuurlijk nog wel bij komt kijken... en daarom begrijp ik die empathie wel... nu zorgt Connie in één keer voor twee kleine kinderen weer. En ze is ook niet meer ja. de aller, aller jongst. Het is wel heel erg zwaar wat ze dus, voor de kiezers krijgen. Wel, zo he? zie je altijd maar dat geld echt niet het enige is wat je gelukkig kan maken. Maar het ja. is de tweede leg zonder zelf ooit bevallen te zijn. Dat is ja. een serieus. <lacht> ja. Maar uh, Evert, Santeroet, voor, voor de privé en voor de rest van de bladen... is dit natuurlijk een uh, topverhaal. Uh, ja, ik was erg blij met de schoenen doos met de inhoud die vorige week bezorgd zijn, ja. Maar ja, ja. stond hij dan voor je deur? Ik geloof er helemaal niks dat van, even. Ongelooflijk. Maar waar? Ja, echt ongelooflijk. <lacht> en, en loopt het niet, de, de, jouw blad dan de kans of jijzelf, dat je daarvoor nog uh, enige wordt aangeklaagd? Of het lijkt me nee, toch helemaal legaal dit? Regel, je leest met grote regelmaat dingen uit politiedossiers, ook Peter de Vries uh, maakt daar vaak gebruik van. Nee, ja. dat is op zich wel... Uh, het wordt ook in grote oplagen verspreid onder de verdachten, Dus ja, de kans dat dat uitlekt is altijd wel aanwezig. Ja. Maar in de totaliteit, dat is merkwaardig en vrij uitzonderlijk. Goed, de rechtszaak is dus eind juni en dan weten we meer over ah, deze... Dat we elkaar wel weer, denk ik. Dat denk ik ook wel. Voor de misdaad of de entertainment. Precies, ja, we, we ja. vullen onze weken wel met Evert okay, goed. Dan. <laughs> Dankjewel. En Bridget Maasland, dankjewel en tot volgende week. Graag gedaan. Exit Holland. Van het gooi naar Chicago gaan we in Exit Hollands. Uh, daar want Janneke Geuns. Janneke, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hi, en in jouw stad in Chicago is het niet zo lekker fietsen, schijnt het? Nee, nee, het is best wel gevaarlijk. Je moet hier uh, heel erg uitkijken voor uh, deuren die zomaar openvliegen. En uh, waar je zo uh, tegenaan kan fietsen. Ja, moet je overal, denk ik dan, toch? <laughs> als je ergens fietst. Ja, dat moet je overal, inderdaad. Maar hier was het, uh, eerst, uh, werd het eerst nooit genoteerd eigenlijk. Het werd helemaal niet bijgehouden. Ja. Ze, zagen, ze zagen niet de, de ernst van de situatie. Dus er werden ook geen fietspaden aangelegd, er werden geen borden neergezet. Automobilisten werden niet opgeleid om uh, überhaupt achterom te kijken voordat je je deur open doet. Ja, ja. En daar gaat nu eindelijk verandering in komen. Maar gebeurde het dan zo vaak dat je als fietser bam tegen een openslaande deur uh, in fietste? Ja, nou, ik ik had het meer van collega's en vrienden die, uh, die er altijd verhalen over hadden, maar in de media zag je er in het begin wel weinig over. Maar nu uh, zijn ze dus een beetje onofficieel gaan bijhouden van hoeveel ongelukken er per week gebeuren. Mm -hmm. En dat was zo significant dat dat dus nu ook echt officieel door de politie gaat bijgehouden worden. Dus als je vanaf nu in Chicago uh, rijles krijgt in je auto, dan leer je ook uh, even om je te kijken als je uitstapt. Ja, leer je even achter. Ik, ik herinner mij van mijn Nederlandse rijlessen dat dat het eerste was wat ik, uh, wat ik leerde. Ja. Maar, uh, maar gelukkig gaat dat dus nu eindelijk ook hier gebeuren. Zelf al een keer onderuit gegaan op die manier? Nee, ik ben zelf ontzettend voorzichtig. Ik, ik, ik draag nu zelf een helm. Uh, mijn moeder zal trots op me zijn. Maar uh, ja, want dat is hier echt wel nodig. Uh, je, je merkt gewoon, het is niet zo'n fietscultuur als wij kennen in, uh, in uh, Nederland. Ik was laatst op vakantie in Amerika. was ik ook in Chicago. Ik heb geen fietser gezien. Maar ze nee, zijn ja, en waarschijnlijk was het toen nog best wel koud, of niet? Want ja, ze dagelijks. gaan hier volgens echt fietsen als, als het boven 20 graden is. Het zijn best wel, uh, ja, uh, alleen maar als het lekker comfortabel is. Toen ja. ik er was sneeuwde het, dus vandaar waarschijnlijk. Ja. Oh, oh, ja, ja, nee, dan zou je ze het niet zien. <laughs> Janneke Geuns, die fiets tegenwoordig ja. met helm. Dankjewel, Janneke. Oké, okay, bedankt. Doeg. Fijne avond, dag. Hm. Zo meteen het Songfestival. What you gonna do? What you gonna do with people like that?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 Ja, ik ken het nummer dus niet. Maar na het even zit gewoon uh, lekker mee te hummen. Ja, zeker. Ja. <laughs> Meer aan jouw tijd, zeg maar. Of misschien niet. wel, misschien <laughs> ja, dan wel. Of vleding ik ja. naar. Dus. Nee, nee, nee. nee. <laughs> uh, het was Jonathan Jeremiah Happiness hoorde. En. Uh, het is. Uh, ik, well, ik dacht, ik, ik kletste tijd vol tot half tien, maar dat uh, duurt nog niet. Dat duurt, dat nog duurt heel lang. Ja. gaan we niet doen. Het is bijna half tien, dus het nieuws met Genaat Evers. Radio 1, het NOS Journaal. Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, heeft een hoge Australische vredesprijs gekregen. De gouden medaille van de Sydney Peace Foundation. De jury roemt wat zij noemt zijn uitzonderlijke moed in de strijd voor de mensenrechten. Assange publiceerde eind vorig jaar geheime Amerikaanse diplomatieke berichten op zijn site. In Zweden is hij verdachte in een zedenzaak. In Holland is begonnen met bijeenkomsten... na aanleiding van de problemen bij de hogeschool. Ruim 400 studenten werden in Diemen bijgepraat... door bestuursvoorzitter Terpstra. Hij moet orde op zaken stellen. Hij zei dat hij de school weer wil teruggeven... aan de docenten en de studenten. Syrië stelt zich niet langer beschikbaar voor een zetel in de Mensenrechtenraad van de VN. Tegen de voordracht was veel protest vanwege het neerslaan van betogingen tegen het Syrische regime. Volgens diplomaten is Kuwait de nieuwe kandidaat voor de Mensenrechtenraad. En gemeenten gebruiken kledingcontainers als melkkoe, stellen de grootste inzamelaars van oude kleding. Gemeenten bepalen via een aanbesteding wie de kleren mag inzamelen. En dat drijft de prijs op, zeggen ze. Waar het geld blijft, is niet altijd duidelijk. Tot zover het nieuws voor dit moment. Radio 1. VNN Today. Ja, het is zover. Een uh, half uurtje geleden is de eerste halve finale... van het Songfestival van start gegaan. En onze jongens, de drieërs, die hoeven pas donderdag aan de bak. Maar dat geldt niet voor de 20-jarige Steve van Gorkum. Een diehard Songfestival-fan. Uh, hij is daarbij, daar in Düsseldorf, in de zaal. Of tenminste vlak voor de zaal, waar die halve finale nu bezig is. Uh, een uurtje geleden belden we even met hem. Anders zou hij al in die zaal zitten. Steve, goedenavond. Goedenavond. Sta je strak van de spanning? Best wel, ja. ja. Het wordt. Uh, kijk, ik ben hier al een week. Maar nu gaan we natuurlijk echt beginnen. Uh, nou, begin de 3 j zijn natuurlijk donderdag pas. In de tweede halve finale. Maar even, even ter herinnering. Wat elk nummer dat zij gaan zingen: Never Alone. Doei. Ja, dat is donderdag en uh, vandaag natuurlijk al die andere halve finalisten. Um, jij hebt ook de, de repetities van de e's gezien, hè? Cool. Ja, hoe ja. ging het? Nou, sowieso, uh, hun vocaal zit altijd prima in elkaar, maar tijdens de eerste repetitie waren ze toch vooral bezig met, uh, met soundchecken enzovoort. Terwijl het er ook wel om gaat om hoe het op beeld komt. Ja. Daar hebben we heel veel kritiek over gehad, want uh, ja, qua belichting en, en regie zag het er eigenlijk niet zo best uit. Uh, maar gelukkig zijn ze er wel redelijk serieus mee omgegaan. En uh, de tweede repetitie was het, wat mij betreft een stuk beter. Nee, en nou heeft uh, die Cornel Maas, natuurlijk Songfestival Kenner, oud-commentator, die zei van, nou, ik denk dat ze wel door die halve finale heen komen, dus in de finale komen, het is gewoon een goed popliedje. Maar die had het erover van, ja, ze moeten dat liedje wel goed verkopen door met het publiek te communiceren via de camera's. En uh, wel een beetje actief te doen. Deden ze dat ook? Dat het grote probleem. Uh, voor de Nederlandse inzending. Het ging tijdens de tweede repetitie wel iets beter dan tijdens de eerste. Maar ik begrijp niet dat er vanuit de trots niet iets van de camera cameratreding met Jan Dulles is gedaan of zo. Want het, andere artiesten zie ik het wel doen. En wat Cornel zegt is helemaal terecht. Want je moet het publiek wel echt letterlijk aankijken. En dat kan alleen maar via de camera. Ja, ja. je neemt het wel heel serieus, Steve. Absoluut, ja. absoluut. Toch, maar, nee, maar goed, we hebben als land een aantal jaren hebben wij het niet serieus genomen. Je hebt gezien wat daarvan komt. Ja. He, wij, zijn, wij hebben gedacht dat we het ons wel van af konden maken met uh, oudbollige en achterhaalde inzendingen. En die zijn één voor één gefaald. Ja. En nu hebben we wel een keer een goed liedje. Nou, laten we er dan alsjeblieft ook alle moeite voor doen om dat in de finale te krijgen. En um, uh, wat misschien zou kunnen helpen is dat zanger Jan Durres, die zou een of een gigantisch wit elvispak aantrekken. Weet je daar iets van? Ja, er is ongelooflijk veel commentaar op geweest. Uh, ik zag zelf het probleem niet zo. Hij heeft een, uh, een wit pak aan, uh, het staat hem goed. Uh, ik, ja, ze zien er gewoon strak uit. Het zag er tijdens de tweede repetitie echt strak uit. En laat ik het zo zeggen, dan leidt het in ieder geval niet meer de aandacht af van het feit dat ze gewoon een lied hebben dat goed genoeg is om de finale te halen. Ja, ja, ja want dat denk, daar, daar, daar, daar, denk jij ook wel. Dan gaan ze wel halen. Ja, um... Ja, ik denk dat wij in ieder geval goed genoeg zijn. En uh, kijk, er zijn we bepaalde dingen die tegen kunnen zitten. Ze moeten bijvoorbeeld heel vroeg in het programma. En uh, het is natuurlijk toch makkelijker voor de kijker die 19 liedjes over zich uitgestort krijgt. om de laatste liedjes te onthouden. Maar ik denk uiteindelijk uh, dat het goed genoeg moet zijn om de finale te halen. Um, ik las ergens de, de, de, de diehard fans die gaan voor Hongarije. De homo's gaan voor Zweden. En Nederland eindigt, geloof ik, met twee punten op de ene laatste plaats. Hoe zie jij het? Um... Nou, nee, ik denk, uh, wij bestaan op dit moment uh, bij de meeste boekmakers net onder de streep. Dus niet op de laatste plaats, maar ergens twaalfde geloof ik. Ach, lekker. Uh, terwijl uit 10 landen doorgaan. Ja. Ik hoop dat we op de avond zelf wel een klein stukje kunnen maken. Uh, uh, Zweden gaat het inderdaad goed doen. En niet alleen vanwege de homo's, maar gewoon ook omdat het een hele, hele, hele sterke echt is. Ja. Met, een, uh, met een glazen kooi die uit elkaar getrapt wordt. En uh, als dat allemaal goed gaat, dan, uh, technisch gezien, dan, dan is het gewoon een grote kans hebben. Hongarije uh, moet geloof ik vanavond en die gaan, uh, wat mij betreft, falen. Dus yeah. ik weet niet of ze vanavond al, vanavond al uitgeschakeld zijn. Maar ik denk dat het heel erg teleur gaat stellen. Ik vond het tijdens de repetities uh, statisch en vals. Staat wel op nummer 1, geloof ik, na het, stem, na het tellen van de stemmen tot nu toe. Van de uh, fans. Er is, nog geen, er is nog geen stem uitgebracht. Nee, maar van de fans, ons, zeg maar. Ja, op ja. internet. Maar ja. vanavond, vanavond gaan we het zien. Ja. Gaan we het zien. Hey, en jouw favoriet is, uh, is Rusland, hè? Uh, nou, dat is het lied waarvan ik in ieder geval denk dat het de meeste kans maakt. Omdat het een, uh, een strak poplied is, dat bovendien heel makkelijk in het gehoor ligt en, en daar ook blijft. Aan het eind van de avond, ik had het net al over, moet je 19 nummers en er is uiteindelijk 1 of 2 die je onthoudt. Nou, dit is een ribeltje dat in je hoofd blijft zitten. Dus ik denk dat Rusland de beste kans maakt om uh, vanavond de halve finale te winnen. Even een stukje van Alex Sparrow, die rust met Get You. Ik denk dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben, Steve. Dit is wel een. Uh, dit is wel een echte Songfestival Knijter, lijkt mij zo. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, Nou, we zijn benieuwd. We gaan het zien. Jij gaat nu naar binnen en uh, spannend. We gaan het merken. En donderdag dan staan de drie J's op het podium. Inclusief gigantisch wit Elvis Pak. En zo hoort het ook. Steven Gorkum, dankjewel. Veel plezier. Dag Doeg. Nu te zien op tv, die Rus. Een beetje James Dean-achtig. Niet onaardig. Zometeen, Christ Klep, de man van de oorlog in Libië. met die hele mooie blonde zangeres, de Cardigans carnaval. De Nederlandse deelname aan de NAVO-missie in Libië zou drie maanden duren... en inmiddels zijn we zo'n beetje net over de helft. helft. En uh, ja, we knokken daar, iedereen weet het, met een mijnveger... een handjevol F-16's en een tankvliegtuig. Maar eigenlijk hoor je maar heel erg weinig over hoe het er aan toe gaat... met ons Nederlanders. Sterker nog, die missie zou dus over niet al te lange tijd klaar moeten zijn. Uh, maar ja, ondertussen is het gewoon nog oorlog in Libië. Christ Klep, die is militair historicus en die weet wel precies hoe het met de Nederlandse militairen in Libië is. En dan kan hij dan weer aan ons vertellen. Christ, goedenavond. Goedenavond. Ja, over, over hoe het met onze mannen en vrouwen in Libië gaat, uh, praat ik zo meteen uitgebreid met je. Maar eerst eventjes over, even over jouzelf, want... Het um, is wel grappig nu, weet je, of er nou bezuinigingen op Defensie zijn... of de missie in Libië of de executie van Bin Laden. Jij zit zo'n beetje elke week aan tafel bij Paul Witteman... en je bent niet, bijna niet van Radio 1 af te slaan. <laughs> en even voor iedereen die denkt, ja, Chris Klep, hier is het ook weer. Even wat fragmenten op een rijtje. Uh, de enige vijand die we nu hebben zit heel ver hier vandaan. Uh, zit buiten Europa. En dat, is, dat zou Libië kunnen zijn, dat zou de Taliban, dat is de Taliban in Afghanistan. Uh, dan ontstaat er zoiets wat in het jargon heet: een concentrische beweging. Dat klinkt altijd heel leuk als je dat in een café zegt. Uh, dan heb je er gelijk verstand van. Met de uh, F16 gaan we, begrijp ik, verkennen. Een van de opties is bijvoorbeeld om uh, schade naar bombardementen te bekijken. Ja, Christ Klep, historicus, militair historicus. Dit, dit lijkt wel jou, jouw finest moment, hè? <laughs> ja, ik lijk Churchill wel, hè, op het, uh, op het moment Supreme. Nee, het het dat is, is nogal is, wat jezelf met Churchill vergelijkt. Maar goed. Ja, ik <laughs> ben wat kleiner, al wat, wat langer en wat smaller. Maar ja. nee, het, is, het is inderdaad opvallend dat uh, dat, dat eigenlijk uh, de weerspie, dat ik misschien een beetje een weerspiegeling ben... van de toegenomen belangstelling voor uh, militaire dingen in het algemeen. Hè? Ja. Sinds, uh, eigenlijk sinds Srebrenica, dat was wel een beetje het keerpunt, uh, midden jaren negentig. Ja. Irak... Uh, de zaak Erik O, de, de hele inzet in, in Bosnië, de hele inzet in Afghanistan. Ja, het is nu bijna dagelijks op tv. En ik denk dat ja, mijn rol daarin uh, ook een beetje een weerspiegeling is, zeg maar. Dat, dat er gewoon meer belangstelling voor is. Ja, want je bent militair historicus, maar dat, dat klinkt alsof je alleen alles weet van het verleden. Maar dat is niet zo. Je bent ook erg op de hoogte van het nu, de actualiteit. Daar word je... Natuurlijk, ook dus veel voor gevraagd. Is Zeker. het nou al zo erg? Word je, word je al herkend bij de bakker? <laughs> ik ben één keer herkend bij de slager. Maar dat heeft helaas uh, nog niet geleid tot gratis vlees. Ik, uh, <laughs> ik hoop dat ooit nog een keer te kunnen bereiken. Je kent de parallel in Italië. Hè? Als je bekende voetballer bent, dan moet je zeggen: Nou, mijn portret mag tegen de muur. Maar dan moet ik wel gratis vlees uh, van je krijgen. Oh, ja. zover, zover heb ik het helaas nog niet geschopt. En, uh, ik vraag me ook eerlijk gezegd af of ik dat wil. Want ja, je merkt toch dat het vooral over de inhoud van het vak moet gaan. En dat vind ik eigenlijk nog het, nog het allerinteressantste, zeg maar. Ja. ja En dat ik dat toevallig vertel, dat is meer toeval, zeg ik altijd. Ja, maar wat een mooi toeval. Dat jij het bent absolute, en niet iemand absolute. anders. Ja. Ik doe het met heel veel plezier. Um, ik zei net al, militair historicus, maar ook natuurlijk op de hoogte van de actualiteit. Of dat u natuurlijk, maar dat blijkt dus, want je zit overal. Wat ik me dan afvraag is, je bent burger. Je hebt wel bij Defensie gewerkt, maar je bent een simpele burger. Waar haal jij je informatie vandaan? Ja, nou, er zijn gelukkig nog heel veel bronnen die je kunt uh, gebruiken. Uh, natuurlijk spreek ik nog steeds met heel veel mensen die bij uh, Defensie werken. Nou, dat geeft al heel veel informatie natuurlijk. Het is vaak ook gewoon een kwestie van het goed bijhouden van de gespecialiseerde bronnen. Hè. Er zijn heel veel militaire tijdschriften. Er zijn fora waarop uh, deskundigen dit soort dingen met elkaar bespreken. Uh, af en toe kom ik ook nog wel eens bij Defensie. Af en toe kom ik ook wel eens bij Buitenlandse Zaken. Uh, heb ik ook de gelegenheid om eens wat in wat bronnen te kijken. Mm -hmm. Ja, nou, dat, alles, dat hele plaatje bij elkaar. Ja, het is, uh, als ik het vertel tegen al mijn studenten en tegen mijn collega's, dan beginnen ze een beetje te likkenbaden. Dat, dat ik dat allemaal mag en dat ik dat allemaal maar zomaar kan. Uh, en uit dat, dat, dat puzzelstukjes, al die puzzelstukjes, probeer ik dan een beetje het, het, het complete plaatje te krijgen. Maar is het zo dat jij uh, zulke contacten bij Defensie hebt, dat je wel eens met een officier belt en die vertelt je dan iets off the record en dat lekt dan uit via jou nou kijk, okay, in, in principe is mij, zijn mijn contacten met al die mensen zijn sowieso off the record. Uh, omdat ik zelf zoiets heb van, uh, zij geven mij die informatie en ik, zij hoeven daar niet op herleid te worden, zeg maar. Uh, dat zou die mensen ook gewoon in de problemen kunnen brengen. Ja. Hoewel het in de praktijk ook best wel meevalt hoor. Ik bedoel, de informatie uh, is, is vaak een dag later alweer uh, publiek beschikbaar, uh, zeg ik altijd. Maar als het bijvoorbeeld gaat over uh, operaties zelf en over risico's die daarmee samenhangen, met dingen die mensen in gevaar kunnen brengen, ja, dan hou ik sowieso uh, consequent mijn mond, uh, zeg maar. Ja. Ja, maar dat betekent wel dat het voor ons, de argeloze luisteraar naar jou... Die... Je kan ook denken, ja, ja, dat zegt die man nou wel. Maar ja, dat uh, hij waar haalt hij dat, dat vandaan? <laughs> nee, de, ik denk dat dat een soort uh, contract is wat je sluit met uh, ook de media en het publiek. Met, uh, met degene die er dan verstand van hoort te hebben. Kijk, het is natuurlijk dat terrein van Buitenlandse Zaken en van Defensie... is een terrein wat aan elkaar hangt van vertrouwelijkheid, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, ik verkeer een beetje in de positie dat ik van alle twee de walletjes een beetje kan, uh, kan meesnoepen, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, en dat leidt ertoe dat ik, dat ik af en toe wel eens wat puzzelstukjes aan elkaar kan verbinden... die samen een stukje uh, vertrouwelijke informatie opleveren. Uh, ja, dat is een beetje uh, de rol die ik heb en daar moet men mij eigenlijk een beetje in vertrouwen. Um, ja. Overigens is, heb, ik intussen, heb ik intussen al wel gemerkt dat als je uh, voortdurend fouten maakt en je maakt voortdurend uh, uh, domme opmerkingen, zeg maar, die niet kloppen, nou dan word je er in dit vak echt wel op afgerekend hoor. Dan, uh, dan word je al snel onderwerp van discussie en hmm. ja, dat probeer ik toch in ieder geval ja. ook te vermijden. Heb je wel eens een fout gemaakt? Ja, ik heb al een paar fouten gemaakt zelf. Nou, noem eens de, heb, die, die, die nu bij je omhoog springt. Ja, behalve. ik heb onder andere een keer gezegd dat, dat ik verwachtte dat binnen één dag Gaddafi uh, zou vallen. Dat Tripoli zou vallen. Nou, de, de, ja. de consequenties daarvan. Dat is al een, een voorspelling van een paar maanden geleden. En ik heb ook bijvoorbeeld een keer een... Uh, ik, soms maak ik ook wel eens technische fouten. Hè, dus fouten die echt over uh, technisch-tactische zaken gaan. Uh, ik heb bijvoorbeeld ooit een keer bij witte Wittemann gezegd dat ik dacht... dat de maximale lengte van een tankbemanning dat, dat uh, 1,78 meter was. Nou, dat bleek gewoon gewoon niet kloppen. Nou, daar word ik dan op aangesproken dat het toch echt wel wat, uh, wat langer is tegenwoordig. Ja, je maakt, ik, ik zeg altijd van, ik, ik verontschuldig me dan ook altijd wel, maar ja, uh, als je zoveel vertelt over zoveel verschillende dingen, dan is het bijna dan maak vermaak... je wel eens een foutje. Dat je wel eens een foutje <laughs> maakt gelukkig. Nou, en zolang ja. ik niet voorspel dat er een atoombom gaat vallen op Tripoli morgen, dan, uh, dan valt het allemaal nog wel mee, geloof ik. Ja, uh, de, Laten we het daar meteen over hebben, over ja. Libië. Want daar ben je uh, veel over in het nieuws geweest. Daar weet je veel van. Nou ja, afgezien van dat Gaddafi er nog steeds zit, maar <laughs> ja, voor de, voor de de rest uh, schijnt het allemaal vrij accuraat, wat je vertelt. Um, even de, de missie, die is zou drie maanden duren. We zitten iets, iets over de helft, dus we zouden ja. ongeveer zo'n beetje. Nou ja, het du duurt niet zo lang meer, zou je ja. kunnen zeggen. Um, maar die oorlog, die is er. Dat gaan we niet halen, die drie maanden, lijkt mij. Nee, nee ab absoluut niet. Uh, ik, ik, ik denk dat je langzaam zeker kunt zeggen dat we verzeild zijn geraakt in, in Libië... In, in wat een counter-insurgische oorlog heet. Dat is een, een burgeroorlog tegen opstandelingen. Uh, daarvan kun je eigenlijk naar de geschiedenis kijken en zeggen... Van, nou, dat zijn oorlogen die duren altijd uh, een x aantal jaren dus, dus langere tijd... Uh, en een kenmerk van die oorlog is dat geen van de twee partijen in staat is om de andere snel te verslaan. En dat is een beetje wat nu uh, de rol ook is van de internationale gemeenschap. Hè. We, we steunen de opstandelingen in die zin dat ze niet verliezen. Uh, we zouden ze dermate sterk kunnen steunen dat ze binnen een paar weken winnen. Maar dat doen we niet. Dat willen we ook niet uh, in het westen, denk ik. Omdat dat een totaal onvoorspelbare situatie zou opleveren. Ja. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat het ingrijpen van de internationale gemeenschap een beetje halfslachtig overkomt. Hè? Het is een beetje van dit en een beetje van dat. Ja. Uh, en dat is het soort oorlog waarin we nu verzeild zijn geraakt. Gaan wij daar weg als, uh, als die drie maanden erop zitten. Bij Nederlanders. Ik, nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Het was, het was al een hele, uh, hele zaak om uh, dit compromis te sluiten. Want dat is het eigenlijk, hè, die, die mijnenveger, Mijnenjager, moet ik zeggen. Uh, en die F-16's. Uh, het, het past een beetje in een patroon wat je bij eerdere gevaarlijke missies hebt gezien. Onvoorspelbare missies hebt gezien. Dat is dat men liever de regering, liever eerst en de politieke partijen uh, schepen en vliegtuigen sturen. Uh, dat is een beetje inmenging op afstand zou je kunnen zeggen. Letterlijk op afstand. Is ook mm -hmm. niet zo gevaarlijk. En uh, de volgende stap is die dan uh, richting boots on the ground. Hè? Dus echt mensen op de grond. Nou, die stap die zal voorlopig niet gezegd, gezet worden, of het moet een humanitaire zijn. Hè? Er moet een humanitaire zone afgekondigd worden, dan zou het wel kunnen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat gezien de traagheid van het overleg en de traagheid van die burgeroorlog, dat we die embargo-operatie die we nu doen gewoon zullen voortzetten over een maand en dat die nog best wel eens een keer nog eens drie maanden zou kunnen duren. Ze kunnen het zelfs een beetje integreren in een oefenprogramma, hè? dus uh, wat je nu bijvoorbeeld ziet is dat F-16 piloten, dat er ook jonge piloten bij zitten, hè? die doen daar wat routine op, die doen wat ervaring op met, uh, met operaties. Dat klinkt heel curieus. een oorlogssituatie gaat. Ga jij even lekker oefenen daar. Maar dat is ja, wat, zo gebeurt ja wat, dat. ja, wat er namelijk gebeurt is dat uh, die, die piloten... die moeten dan de procedures volgen voor riskante uh, vluchten. Hè? Dus uh, ja. uh, wat, wat gebeurt er bijvoorbeeld als je neergeschoten wordt uh, boven Libisch gebied? Wat gebeurt er als je neerstocht in zee? Wat gebeurt er als je aangestraald wordt met een uh, raket? Uh, de, je komt op de radar van Libiërs terecht. Wat moet je dan doen? Dus het is een veel realistischer oefenscenario... zou je kunnen zeggen dan dat je bijvoorbeeld oefent... boven de Waddenzee of, ja. of boven Canada. Um, um, mm -hmm. Maar de jongens en meisjes vind ik altijd zo afschuwelijk. De mannen, en die, de, de mannen en vrouwen die daar zitten. Um, wat vinden die van, van deze missie voor ons? Zijn ze trots? Vinden ze het maar zo zo? Ja, ik denk dat ze er toch, toch een klein... Ze zijn er best trots op, maar ze zitten er denk ik ook een beetje mee in hun maag, denk ik. Omdat, uh, en dat is een beetje een, beetje een bouwte stelling, en af en toe word ik er wel eens op aangevallen, dat uh, ik denk dat militairen het meest bevrediging halen, professionele bevrediging halen uit het serieuze werk, zou je kunnen zeggen. Dus een beetje wat gebeurd is in, uh, in Afghanistan bijvoorbeeld, in Uruzgan. Mm -hmm. ja, de commando's zijn het, uh, daar natuurlijk het extreme voorbeeld van. Hè. Dat is, ja, die doen gewoon hun ding en daar zijn ze hartstikke trots op. Maar bedoel, ding, je, bedoel je eigenlijk, even, even heel plat gezegd, uh -huh. we zijn niet aan het schieten, dus is het niet zo interessant? Als je nou kijk, het militaire apparaat is er uiteindelijk, hoewel dat niet altijd zo erkend zal worden, om te vechten. Uh, in de doctrine staat ook, ook letterlijk uh, de, de gedoseerde toepassing van geweld met de, met de bedoeling om zoveel mogelijk effect te bereiken. Uh, dat is eigenlijk vechten tot de vijand erbij neervalt. Hè. Dat is dan uh, mijn vertaling uh, daarvan. Mm -hmm. En wat er nu in Libië gebeurt is toch betrekkelijk routineus. Hè. Je, je, je vaart voor de kust. De kans dat je wat onderschept is niet zo ontzettend groot. Je vliegt door de lucht... De kans dat je een Libisch toestel tegenkomt is ook weer niet zo heel groot. Dus het is weliswaar een oefening, maar het is ook een beetje wat in het jargon een oneigenlijke operatie heet. Dat is een operatie die niet bedoeld is om het uiterste van de organisatie te testen, hè? de operationele kracht. Dus als er een Nederlandse dode zou vallen, zou dat voor, eigenlijk stiekem voor, ja. voor het gevoel van, van wat we daar doen, dat het nuttig is, dat zou eigenlijk goed zijn. Ja, je zegt dat nu inderdaad heel, heel, heel, heel kort op de bocht en heel cru, maar uiteindelijk is dat wel uh, de martiale traditie die je opbouwt. En ja, dat is eigenlijk niet wat op dit moment gebeurt in, uh, uh, in Libië. En als je dan bijvoorbeeld ziet uh, wat de Britten nu doen he, in, in Libië... wat de Italianen doen, wat, uh, wat de Belgen doen, die bombarderen. Ja, en die worden dan toch wat serieuzer genomen, zou je kunnen zeggen... binnen die operatie. Zo werkt dat. Maar goed, even, even tot slot. Jij zegt van, uh, er komen waarschijnlijk nog drie maanden aan. Uh, uh -huh. de, dezelfde manier van missie. Wellicht daarna, toch? Zo zei je het. de boots on the ground. Ja. ja. Uh, gaan wij nog iets meer doen dan we nu doen, dan alleen heen en weer varen? Nou, ik denk voorlopig, als ik eerlijk moet zijn, de eerste weken sowieso niet. Uh, de enige optie, wat ik al zei, is, is een humanitaire operatie... waaraan we dan waarschijnlijk zouden deelnemen met, uh, met Boots on the Ground. Dat zal niet binnen een paar weken zijn, denk ik. Maar het en dat zou is bijvoorbeeld... geen NAVO-operatie? dus. Nou, dat zou kunnen. Dat ligt een beetje aan wat, wat de NAVO tegen die tijd beslist. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een gecombineerde operatie... van de NAVO en de Europese Unie rond Misrata, hè, de stad die nu ja. het meest bedreigd wordt. Er zou misschien een humanitaire zone kunnen worden afgekondigd. En dan zouden wij daaraan uh, een paar honderd militairen kunnen leveren bijvoorbeeld voor beveiliging of misschien voor transport of voor humanitaire uh, uitvoeren van humanitaire operaties. Dat is nog de meest waarschijnlijke aanwezigheid van soldaten op de grond die ik dan voorzie voor de komende weken, zeg maar. Goed, Christ, klep militaire zorgers, dank en ongetwijfeld tot snel. Hm. Graag gedaan. I was never really into you,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 crazy vibes. Today is dark. Waar gaat het over in de kroeg vandaag? Ben ik benieuwd. Erik is van de Pintelier Utrecht. Erik, goedenavond. Goedenavond. En wij hadden regen de hele dag. Nou ja, in Amsterdam de helft van de dag. Maar jij daar in Groningen had gewoon een mooi terras. Ja hoor, het is uh, mooi terras weer. En uh, mijn vakantie geweest. En uh, studenten zijn volgens mij ook voor een deel uh, vrij. En uh, we hebben kermers in Groningen. Dus uh, iedereen die... Uh, gaat zijn geld daarin uitgeven, vandaag de eerste dag. Aha, en dan komen ze even indrinken bij jou en weer afpilsen? Ja, en uh, s'avonds nog een keer. <laughs> dus dus dat ging... is wel grappig. Ja, dus ging... Net kon van de dag, maar dan in klein. Ja, maar wat, wat was je hoogtepunt qua uh, in, de, in, in de kroeg staan van het weekend? Ja, nou dat iedereen uh, toch uh, met uh, gezelligheid bezig is en toch uh, uh, in dit geval hun uh, moeders toch op een ludieke manier uh, proberen uh, te verrassen in plaats van een bloemetje met de dingen als uh, verzorgd ontbijtjes en dat soort dingen. Dus dat vind ik dan wel leuk dat, dat je dat dan ook terug hoort. Ik heb mijn moeder een sms'je gestuurd. Kijk, <laughs> als je wel wat van je laat het horen hè. Precies, daar gaat het om, die gedachte, dat ja. dacht ik ook. Siska van Krancafé, Brooklyn in Middelburg. Hallo. Hallo. Hoe gaat het bij jou uh, over dan vandaag? Uh, nou ja, een beetje brief nieuws van uh, de wielrenners. Ja. Het ja, waterwijnland. Het toeval wil dat hij juist vorig jaar op dezelfde dag, de maandag, uh, de etappe won in, uh, in Middelburg. De finish oh. van Amsterdam naar Middelburg. Dus dat was wel, uh, ja, dat was wel even een raar, uh, raar yeah. toeval. En heel, heel triest ook eigenlijk. Dus de mensen in Middelburg kennen hem nog wel? Uh, nou ja, dat was wel de eerste reactie toen, uh, toen het nieuws bekend werd dat hij overleden was. Ja. Yeah. Nou ja, vorig jaar precies. Uh, de etappe, ook geloof ik de derde etappe, dat was uh, gisteren ook. Ja. Uh, ja, ik heb die man nog uh, vorig jaar om de uh, finish over zien komen. Dus dat uh, ja, is wel trief. Erik uit Groningen, Siska uit Middelburg, dank. En uh, we spreken ja. jullie heel snel weer en nog een hele mooie avond. Oké, okay, okay, dank dankjewel. Oké, dankjewel. Dag. Dag. Dag. dag, dag. Dat was hem weer, BNN Today, voor vandaag. Wij zijn er morgen gewoon weer bij Leven en Welzijn, inshallah, enzovoorts. Um, Zometeen uh, Gio Lippens met het WK Pingpong Tafeltennis, hoe je het ook wil noemen. Ik denk Tafeltennis. En wil je ons volgen, dat kan bijvoorbeeld Facebook.com slash Today, of uh, Twitter.com slash Today, of stuur een mailtje bij BN Today at BNN.nl. En dan zijn we er gewoon morgen weer. Tot dan!